12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een op de twintig Nederlanders is slachtoffer van identiteitsfraude... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden over de periode 2008-2012. Bij die vorm van fraude worden persoonsgegevens gestolen... waarna er geld verdwijnt van de bankrekening. De schade is per geval gemiddeld 400 euro. In totaal liep de schade voor slachtoffers en banken op tot 300 miljoen. De onderzoekers verwachten dat dat de komende tijd verder stijgt. Het gaat beter op de beurs. De grote Europese beurzen, ook de AEX, opende ruim 2 hoger. Gisteren ging het ook al goed op Wall Street en de beurs in Shanghai, de belangrijkste in China, sloot vanmorgen vroeg 5,3 hoger. Sinds begin juni is Shanghai 40 van zijn waarde kwijtgeraakt. De Triodos Bank heeft in het eerste halfjaar de netto-winst bijna zien verdubbelen. De winst kwam uit op bijna 22 miljoen euro... en dat is 91 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De bank, die zich onderscheidt met duurzaam bankieren... kreeg er ook veel klanten bij. Triodos verwacht in de tweede helft van dit jaar een verdere groei. Er zijn acht nieuwe namen op de nationale terrorisme-lijst gezet. De acht worden verdacht van terreuractiviteiten in Syrië en Irak... Nu ze op de lijst staan worden hun bankrekeningen en creditcards geblokkeerd. Er staan nu in totaal 40 mensen en organisaties op de nationale terrorisme-lijst. In België is gisteravond na de Champions League-wedstrijd... tussen Club Brugge en Manchester United een rechter gearresteerd. Hij werd tussen een groep Manchester hooligans in een politiebusje gezet. De rechter stond foto's te nemen van supporters die werden opgepakt. De politie vroeg hem te stoppen, maar daar was de rechter het niet mee eens...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 Het is vandaag donderdag. Het is het de, begin de van de daverende doeldeurde dag. Do. Ja. Lekker weer buiten. Vooral die mensen die op het strand zitten nu. Lekker weer. Woe! Ja, en er zitten er wat, hè? want uh, vanaf dit moment uh, begint de actie. voor het uh, handtekeningen ophalen. Minstens moeten het er 50.000 worden. Uh, te, uh, als protest tegen de komst van eventuele windmolenparken voor de kust van Zandvoort. En dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. We willen het gewoon niet. En uh, er gaat dus nu een uh, palzitactie bij uh, Talassa voor plaatsvinden. Die begint op 5 meter, als ik het goed heb. En het is de bedoeling dat hij naar 12 meter gaat. Ja, hij staat nu op 5 meter. En dan bij iedere 10.000 handtekeningen gaat hij dus uh, omhoog. Uh, zo was het ongeveer. Maar daar horen we straks wel meer over. Want onze reporters uh, Maurice en Dolly zijn ter plaatse. Of in ieder geval onderweg toe En zometeen uh, gaan we met ze praten. Dan gaan we ze even uh, horen hoe het allemaal toegaat daar bij uh, Talassa En uh, dat is, uh, nou ja, het is een mooie ludieke actie. En steun deze actie. Want het gaat om 50.000 handtekeningen willen we halen. Die, die paal die moet dus gewoon omhoog naar 12 meter. Dat is, uh, dat is de bedoeling uh, dat er gebeurt. Dus we zitten nu... Uh, he, dus als je nu, nu 10.000 denkt, dan gaat hij uh, omhoog. En dan bij de volgende 10.000. En zo verder tot aan 12 meter, als ik het goed heb. Dus... Nou, ik uh, heb nog niet alle informatie precies bij de hand. Maar u gaat er in deze uitzending meer van horen. Nou ja, en verder hebben we natuurlijk onze reguliere uh, onderdelen. We hebben geen uh, vrijwilliger vandaag. Dat een keer niet. Volgende week weer. Degene die dat moet verzorgen, die is er even niet. En uh, volgende week gaan we dat weer doen. Dus vandaag geen vrijwilligersvacature, Maar uh, we kunnen u wel vertellen dat uh, als u zin heeft... om leuk bij een leuk radiostation te werken, zoals CFM, dan kan dat hoor. We hebben mensen genoeg nodig. Technici hebben we nodig. Redactiemedewerkers. Uh, uh, de, nou ja, uh, uh, huismeester zoeken we nog. Dus er zijn voldoende mensen. Om uh, voldoende mogelijkheden als je zin hebt om leuk vrijwilligerswerk te doen. Ja, het is niet betaald, maar het is vrijwilligerswerk. Als je dus uh, daar zin in hebt, nou, uh, je bent welkom. Kom, neem gerust contact op met www.zfmzandvoort.nl uh, Of zo, of bel ons, of weet ik veel. Of stuur een mailtje naar redactie. Apenstaartje, dat was hem. Wat ik wel heb is uh, 3 1 natuurlijk. We hebben een leuke 3 1 Een stevige 3 1 ook vandaag. Ja, stof uit je oren. Dat past wel bij dit weer. Stof uit je oren 3-in-1 heb ik. En veel nieuwe platen. Heel veel nieuwe platen zelfs. Hadden we gisteren ook al maar. Nieuwe platen moet je altijd veel aandacht aan geven, tenminste als ze goed zijn. En uh, er zijn er weer een aantal bij hoor. Oeh. Nieuwe van Nick en Simon, onder andere de nieuwe van, uh, van uh, Mumford Son. Verder een nieuwe van Bon Jovi. En uh, die heeft ook een nieuw album uit. Ja. Dus er is weer genoeg te doen. En mijn Zuidkick van de dag, ja, ze is er nog niet zo met nieuws bezig, is vandaag Angela natuurlijk. Want Dolly zit op het strand. Nou, begin niet mee, Dol? <laughs> Ja, dat is op zich ik niet zo gek. Goed, nou, ehm, um, zullen we maar beginnen dan? Oh, nou goed, eerst de eerste schakel, de tune is al afgelopen. Ik klets u veel te lang. Dat is het hele punt. Nou, maar ik had u ook veel te vertellen. Dat is Luc Sietholzing. Put in Since my mind Greatest Lovers Your mind I can see up Of sing. Ik houd maar even op Saito sing. En de nummer heet Greatest Lover. Hij denk dat hij de grootste uh, meener is. Na nou, het zal. Uh, dat mag, mag je vinden van mij. Ja, vind ik helemaal niet erg. We gaan naar de nieuwe van uh, van uh, Mumford and Sons. Dit mes.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 En was, dat was de nieuwe single van uh, Mumford Nessens. 3-1. in een, een, Ja, ik had hem nu al voorspeld. Een lekkere stevige vandaag van Aerosmith. Music 3-in-1 natuurlijk. Van een band die ook al van begin af... Eh, 70 jaar jaren actief is. Ja, ja. Ook al meer dan 40 jaar. Aerosmith. Met Steve Tyler natuurlijk als zanger. Een man die eh, onlangs ook nog weer in het nieuws kwam... omdat hij eh, iets samen deed met eh, Julian Lennon. Eh, dat was prachtig mooi. Everything changes. En uh, dus heel mooi allemaal. En uh, nou ja, u hoorde achter een volgens... hoorde u Walk This Way. Ja... Uh, daarna hoorde u Dream on en het laatste nummer was Don't Wanna Miss a Thing. Dat was Aerosmith. Mooi hè? Ja. Ja hè? Ja. Ja, ja. ik zei het al Ik hou er wel van. Een beetje stevig 3-1, uh, dat mag wel eens een keer. Tuurlijk. Ja. Hé, hey, er is er een jarig vandaag. Oh. Ja, onze, onze collega uh, Bart van der Meer, die ja. uh, na ons komt, die, uh, die zeer is hier straks. Jarig vandaag. Nou Bart, gefeliciteerd! Gereken... Ge reken op gebak, gefeliciteerd! Ja, lekker! Gevoelig, hè, Bart? Jongen, jongen. Ja, nou. gevoelig. Hè. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Angela Jansen. Oh. <coughs> Oké. Okay. Ja, het uh, nieuws van donderdag 27 augustus luidt als volgt. De politie heeft gistermiddag twee uh, inbrekers kunnen aanhouden. Het duo was op hete daad betrapt in een flat aan, de, aan het Ankara-plantsoen in Haarlem. De twee waren een woning binnengedrongen door de voordeur te forceren. Een buurtbewoner zag de inbrekers met een tas naar buiten komen en belde de politie. De agenten konden ter plaatse uh, eerst één van de twee aanhouden... en de tweede werd een paar minuten later op de Antwerpenstraat ingerekend. Het gaat om twee Haarlemmers van 33 en 42 jaar oud. De door hun buitgemaakte goederen werden in beslag genomen... en uh, ze zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Haarlem is een populaire bestemming... onder mensen die aan de drukte van Amsterdam willen ontsnappen. Verleden jaar stond Haarlem samen met Amstelveen bovenaan in de lijst met steden waar Amsterdammers massaal naartoe trekken. En uh, dat geldt met name voor gezinnen met jonge kinderen. Een aantal overtollige damherten uit de, uit de Amsterdamse waterleidingduinen... is welkom in het Nationaal Park Rodopen in Bulgarije. De gemeente Amsterdam overweegt daarom een experiment, een experiment in de winter van 2016 om damherten te vangen en naar Bulgarije te vervoeren... waardoor uiteindelijk minder dieren afgeschoten hoeven te worden. Nou, misschien een idee ook om uh, in andere, bij andere nationale parken uh, te gaan informeren... of daar misschien een tekort aan damhert is. Oldtimers, campers en andere busjes met ingebouwde keukens... nemen vrijdag, za vrijdag 28, zaterdag 29... En zondag 30 augustus weer bezit van het Haarlemse Kenau Park. Daar vindt de derde zomereditie plaats van Proefpark Haarlem. Een festival dat draait om eten. Met een echte line-up van wereldkeukens is het festival een waar walhalla voor de smulpaap. Van Zuid-Amerikaans tot Italiaans en van Haarlemse gedroogde worst... via biologische poffertjes tot een bitterbal. Ook zijn er emo keukens met onder meer Kinderkook Experience, verschillende kookbattles en kinderen ze kunnen zelf hun eigen energy brouwen. Naast lekker eten en proeven is er ook muziek van de zogeheten Fuji DJs. Uh, de calorieën moeten er uh, tenslotte ook weer af. De toegang van het festival is gratis en de rest wordt tegen betaalbare prijzen aangeboden. Geen complete maaltijden, maar diverse proeverijen... in prijs variëren tussen de 3 en de 8 euro. Een pareltje in de Gouden Bocht. Zo omschreef burgemeester Bernd Snijder de nieuwe aanwinst. Het brugwachtershuisje met de aparte naam. De brugwachters blijven de brug echter gewoon buiten bedienen. En uh, het spannende ontwerp van Marjolein van Eijk is het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 In Beverwijk, Oostzaan en Purmerend was er ook tijdelijk een waterstoring. Die was echt snel, snel weer voorbij. Volgens het Lianders ontstond er lekkage in een onderstation... waardoor er kortsluiting ontstond. Met als gevolg dat dus alle schakelaars op nul gingen. De zorg in Nederland is per 1 januari een zorg geworden voor de gemeentes. Het kabinet deed dit in verband met bezuinigingen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 Het verhelpen van problemen en uiteraard meedenken staan hierbij centraal. Maar binnenlopen voor een compliment wanneer het wel goed gaat, mag natuurlijk ook. Vaak zijn het herdershonden die mensen redden, maar uh, deze keer uh, was het even andersom. Een automobilist wist gistermiddag een jonge herdershond van de snelweg bij Haarlemmermeer te redden. Die daar verloren tussen de voorbijrazende auto's heen weer rende.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 Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt en er valt van tijd tot tijd buiige regen. Het wordt 18 graden en het waait flink. Vanavond valt er nog wat regen, maar komende nacht wordt het droog en klaart het op. De zuidwestenwind neemt af naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen profiteren we geleidelijk van een hoge druk gebied. Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon. De zuidwestenwind is overwegend matig. En de temperatuur loopt op naar 21 graden. En dat was het voor wat betreft het nieuws. En dat weer. Dat was het weer. Ja. Vierd en zacht voort. Jij wist zo vaak te beloven.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 Was, uh, Iron Maiden. Nieuwe single, Speed of Light. En uh, daarvoor hoorde u de nieuwe van Nick en Simon. Open je hart. Hoezo contrast. <laughs> well, Lijkt wel of we it's... vandaag een beetje in de, in de stof in je oren boel zitten. Maar goed, Iron Maiden dus. Komen met een nieuw album binnenkort. En uh, dit was de single. Speed of Light. Ja. Yeah. Het zang Bruce Dickinson en het kan zomaar zijn als je met British Airways vliegt een vlucht maakt dat hij aan de stuurknuppel zit. Ja, ah, dit is wel heel veel contrast. Dit is Masada en het heet Sayang E. Dat is wel even contrast he, met Iron Maiden. <laughs> Goed. Masada was dat met Sayang. -e. Mike and the Mechanics hebben we ook nog. Nou, we proberen Dolly te bereiken, maar uh, ja, het is geen bereik zeker daar of zo. Ja. Dolly! Nou ja. <laughs> Mike and the Mechanics, Living Years. Every generation...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 De Mechanics was dat, waren dat, moet ik misschien wel zeggen. En dat noemen we het, dat heet Living Years. Nou, hebben we hebben nog tijd voor één plaatje. En dan uh, gaan we weer uh, eventjes naar het NOS nieuws van 1 uur. Van Shaggy en nog een heleboel andere. <laughs> Hele heel, heel, heel andere vrienden daar hebben de nou, Wij gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. En zien u straks terug weer met een leuke conference of iets anders met wat cabarets. Ja, dus tot zo.